Vijf uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Zeker één buitenlandse dode bij aanslag Utoja. Kiesraad wil lijstcombinatie terug bij Eerste Kamerverkiezingen... en molen in Kinderdijk 60 centimeter opgekrikt. Het aantal vermisten na de aanslagen in Noorwegen is naar beneden bijgesteld. Tot vanochtend was er sprake van vier of vijf vermisten. Nu is er er nog één. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Onder de doden van aanslagen is zeker één buitenlandse. Het is een Deense vrouw van 43 die als EHBO'er op Utoya werkte. Een van haar vier kinderen was ook op het eiland. De dochter van 20 overleefde de schietpartij. De kiesraad vindt dat bij de volgende Eerste Kamerverkiezingen weer lijstcombinaties mogelijk moeten zijn. Daarmee kunnen partijen samenwerken om meer kans te maken op restzetels. De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van Provinciale Staten. Bij de laatste verkiezingen waren de lijstcombinaties juist afgeschaft om manipulatie van de restzetelverdeling tegen te gaan. Maar volgens de kiesraad had dat weinig zin, omdat er nu achter de schermen afspraken zijn gemaakt over het stemgedrag van statenlenen, waarbij partijen elkaar alsnog aan restzetels hielpen. Lijstcombinaties zijn dan beter vind ik Israël, omdat die van tevoren zichtbaar zijn voor iedereen. Het wereldvoedselprogramma van de VN is een luchtbrug naar Somalië begonnen. Er wordt 10 ton noodhulp naar het land gebracht. De hulpactie in Mogadishu liep een paar dagen, geleden, een paar dagen vertraging op... door bureaucratische problemen. Door extreme droogte heerst er hongersnood in de hoeren van Afrika. Zeker 10 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia... worden met de dood bedreigd. Somaliërs hebben het meeste lijden... omdat in dat land ook nog een burgeroorlog woedt. Zuid-Korea en de Filipijnen zijn getroffen door noodweer... waarbij tientallen doden zijn gevallen. In een stad in het noorden van Zuid-Korea... werd een aantal hotels bedolven onder een modderlawine. En in de hoofdstad Seoul liepen mensen op straat tot hun knieën in het water. Lager gelegen delen van de stad werden afgezet. In dat deel van Zuid-Korea viel in 24 uur meer dan 400 mm regen. Weerkundigen denken dat er tot en met vrijdag nog veel neerslag bijkomt. De dader van de Lockerbie-aanslag is op de Libische televisie verschenen. De 59-jarige Megrahi was bij een pro-Kaddafi-bijeenkomst. Hij werd in 2001 veroordeeld tot levenslang... voor het opblazen van een Amerikaans passagiersvliegtuig. Twee jaar geleden mocht Megrahi naar huis omdat hij kanker had. Hij zou nog maar drie maanden te leven hebben. In Londen zijn verschillende festiviteiten aan de gang vanwege de Olympische Spelen, die precies over een jaar beginnen. Op Trafalgar Square, in het centrum van Londen, wordt het ontwerp van de medailles getoond en zijn er optredens van bandjes en gospelkoren. Volgens de organisatie van de Spelen verloopt tot nu toe alles volgens schema. Over een uur wordt het Olympisch zwembad officieel geopend met een duik van een Britse schoonspringer. In Portugal woeden op verschillende plaatsen bosbranden door de droogte. De brandweer heeft meer dan 300 mensen ingezet en ook een aantal bus-blusvliegtuigen. Volgens het Portugese staatsbosbeheer zijn er dit jaar veel meer bosbranden dan vorig jaar. Langs de A1 bij Deventer is vanochtend de politieman van het KLPD gewond geraakt. Hij werd op de vluchtstrook aangereden door een Poolse vrachtwagen... De politieman had met een collega een automobilist geholpen... die was gestrand met een lege tank. Toen de twee instapten om te vertrekken, werden ze van achteren aangereden. De politieauto kwam door de klap 150 meter verderop... onderaan het talu tot stilstand. De bestuurder van 46 werd met rugletsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn collega bleef ongedeerd. De Poolse vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Binnen de Europese Unie hebben de Duitsers en de Denen... de meeste vrije dagen...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 Een van de molens in Kinderdijk is rechtgezet. De 270 jaar oude molen stond lange tijd scheef, maar is nu 60 centimeter opgevijzeld. Die operatie kostte ruim 1 miljoen euro. Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het waterschap Rivierenland betaalden eraan mee. Het opvijzelen van de molen was onderdeel van een groot restauratieproject. 14 van de 19 molens in Kinderdijk zijn opgeknapt. De molen staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het weer dan nog, vanavond hier en daar nog een bui. Morgen eerst periode met zon. In de middag opnieuw buien bij temperaturen van 20 graden aan zee... tot een graad of 24 in het binnenland. Vrijdag nog zon, maar in het weekende is het bewolkt... en met 19 graden vrij koel. Cool. ANWB Verkeersinformatie. Er staan vier files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. De inmiddels bekende file bij Nieuwegein, drie kilometer daar... Er wordt er al een tijdje aan de weg gewerkt. Verkeer richting het zuiden kan via de oostkant van Utrecht rijden. Moet u wel de parallelbaan tijdig nemen en via de A12 en de A27 rijden. Op de A10, de ring van Amsterdam, file van 4 kilometer tussen Haarlem en Knap Koenplein. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Antwerpen. en Dat zorgt voor een file van 3 kilometer bij de afrit Rijsbergen.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 Goedemiddag, zes minuten over vijf. Amerika bouwt de aanwezigheid in Afghanistan af, maar maakt zich wel steeds meer zorgen over de moorden die gepleegd zijn op bestuurders, ook vandaag weer. Eerst het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft alle banden met het regime van kolonel Gaddafi in Libië verbroken. Het ambassadepersoneel van Gaddafi moet dan ook het land verlaten. Correspondent Arjen van der Horst. De boodschap van minister Heek van Buitenlandse Zaken was kort maar helder. de d'affaires Gaddafi-regime. De aanwezigheid van Libisch ambassadepersoneel op Britse bodem is niet gewenst. En dat betekent automatisch dat het regime van kolonel Gaddafi niet langer erkend wordt. We no them as the of the en zo beschouwen de Britten de Nationale Overgangsraad in Benghazi als de enige legitieme regering van Libië. And we are the Transitional Council to a new envoy to take over the in London. Gaddafi zal niet wakker liggen van het besluit, want het grootste deel van het ambassadepersoneel, onder wie de Libische ambassadeur, was al het land uitgezet. Maar wat hem waarschijnlijk meer zorgen baart, is dit. In line with the UN Security Council resolutions, the UK continues to explore how to unfreeze assets to support the national transitional council. Libische tegoeden die de Britse regering bevroren had, worden nu vrijgemaakt en doorgesluist naar de Overgangsraad. Te beginnen met 91 miljoen pond van een Libische oliemaatschappij. The United Kingdom is ready to make available 91 million pounds of the company's assets in the United Kingdom. Geld dat de Overgangsraad goed kan gebruiken. Zo is er een ernstig tekort aan brandstof in het westen van Libië. This will help to that the of fuel is en daar blijft het niet bij. De Britten gaan ook kijken naar andere bevroren Libische tegoeden, zoals grote geldzoren de bommencampagne heeft Gaddafi nog niet van de troon gestoten. Maar door de financiële duimschroeven stevig aan te draaien, hoopt Londen dat dat moment niet lang meer op zich laat wachten. Arjen van der Horst. En eerder lieten ook de Verenigde Staten en Frankrijk al weten Gaddafi niet meer te zien als de wettige leider van Libië. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist van 7 tot 10 jaar tegen een groep Somalische piraten. De Somaliërs werden in oktober vorig jaar opgepakt door de Nederlandse Marine, namelijk door het Fregat Hare Majesteit Amsterdam. Verslaggever Robert Bas is bij de zaak. Um, Robert, vorig jaar juni kregen andere Somalische piraten celstraffen tot 5 jaar. He. Dat was natuurlijk de straf, niet de eis. Maar als je naar deze eis kijkt, dan is die hoger dan die straffen. Wat is jouw verklaring daarvoor? Deze vijf uh, Somaliërs worden van verdacht dat ze betrokken zijn geweest bij de kaping van een Zuid-Afrikaans jacht. Er zaten drie uh, opvarenden op dat uh, jacht. En uh, twee daarvan worden nog steeds gegijzeld door Somalische piraten... door de vrienden, zeg maar, de compagnons van deze piraten. En dat is een ernstige zaak, vindt het Openbaar Ministerie. En daarom is er in dit geval deze forse eis uitgekomen. En wil het Openbaar Ministerie daar ook een bepaald signaal mee afgeven... naar Somalische piraten? Ja, dat is duidelijk. De officier van justitie schetste vandaag een beeld. Je moet je voorstellen, op het moment dat wij spreken... zitten er meer dan 400 opvarenden van schepen worden gegijzeld door Somalische piraten. En ook volgens het Openbaar Ministerie worden die ook steeds slechter behandeld. In het begin ging het wel goed, een paar jaar geleden. Maar inmiddels wordt er gesproken over mishandeling, over marteling, over verkrachting. En het is maar de vraag of deze vier, ruim 400, zijn er 439 geloof ik op dit moment... Of die ook allemaal thuis zullen komen. Daar wordt ernstig aan getwijfeld. Er zit een gezin uit... Denemarken, wat de hele tijd al gegijzeld wordt, blijkt. En die mogen naar huis gaan, is gezegd. Losgeld is dan wel dat ze hun dertienjarige dochter moeten achterlaten, bijvoorbeeld. Ach. Uh, van andere gevallen is bekend dat mensen echt zwaar gemarteld en mishandeld worden. En uh, dat opgeschoten wordt. Nou ja, kortom, het Openbaar Ministerie vindt het een ernstige zaak. En vindt dat deze vijf verdachten, die duidelijk volgens het Openbaar Ministerie aantoonbaar betrokken zijn... bij uh, de ontvoering van die drie opvarenden van het Zuid-Afrikaanse jacht... dat die zwaar bestraft gaan worden. En jij was bij de rechtszaak. Als je nou deze mensen aankeek of, of bekeek... wat voor indruk maakten zij en, en, en de verhalen van de rechter over hen op jou? Nou ja, zij hebben allemaal verteld wat hun persoonlijke omstandigheden waren. En eigenlijk is het wel hetzelfde. Ze zijn laag opgeleid, De meesten kunnen niet schrijven, kunnen niet lezen... Um, uh, hadden amper toekomst in Somalië. Familieleden zijn vermoord van een van de mannen. Uh, was een, een, een zoontje van een paar maanden bij Een aanslag met een raket omgekomen. Anderen hadden hun ouders verloren. Het waren echt mannen die erop uit zijn om door hun rol bij de kapingen, bij de gijzelingen, heel veel geld te verdienen... om zo een beter bestaan op te bouwen. En de vraag is natuurlijk of, of die hoge straffen... Hè, stel dat die hier een paar jaar uitkomt... of die straffen of dat indruk maakt op hun kameraden in Somalië... Ja, het is de vraag of ze in Somali überhaupt weten dat deze vijf hier terecht staan. Maar ja, het is zo'n enorm groot verschil. Er is zo'n grote chaos in het land en zo'n grote armoede. Ik moet je voorstellen, de afgelopen paar jaar zijn al meer dan uh, duizend piraten op, in verschillende landen. 45 landen hebben terecht gestaan en er is geen einde gekomen aan de Rikskapingen. Nee, het lijkt alleen maar erger te worden. Ja, het lukte niet daar in de buurt te berechten, dus vandaar dat uh, Nederland ze berecht. Nu, Robert Bas, ik dank je voor jouw verslag. Niet Spanje of Italië, maar Cyprus. Cyprus zou wel eens het volgende land kunnen zijn... dat in Brussel aan moet kloppen voor geld uit het steunfonds. Kredietbeoordelaar Moody's heeft vandaag de kredietwaardigheid van het land... met twee stappen verlaagd. De markt houdt inmiddels rekening met een reddingsoperatie voor Cyprus. Jeroen van IJzerlo is hoofd landenrisico bij de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Zou u dit aankomen? Ja, wel enigszins. Uh, zeker gezien de acties van Moody's in de afgelopen week en de rating agencies ten opzichte van andere Europese landen. En gegeven het feit dat Cyprus nu al heel snel in uh, ja, noodproblemen is gekomen door de opgeblazen elektriciteitsplantage. Want dat ligt daar aan ten grondslag? Eigenlijk wel, ja. Uh, Cyprus heeft wel enkele lange termijn problemen. en... Uh, specifiek de bankaire sector, uh, die erg op Griekenland is geënt. Dat kan op lange termijn een probleem worden. De overheidsbegroting is de afgelopen jaren is dat negatief geworden. Dus dat kan een probleem worden. Maar acuut was het allemaal niet. Uh, totdat die elektriciteitsplantage de lucht in ging. Ja, dat gebeurde op 11 juli. Een munitiedepot daarnaast ontplofte. En dat heeft ook uh, de centrale zoveel schade toegediend... dat er energievoorziening uh, nou ja, nauwelijks, nauwelijks nog is op het eiland. Ja, dat klopt. Het voorzag in meer dan de helft van de energievoorziening van het eiland. Dus dat is uh, flink. Ja. Ja, want wat heeft dat voor concrete uh, gevolgen gehad tot nu toe? Nou, blackouts onder andere. Nou, dat is uh, zeer vervelend in een land waarbij de temperatuur heel hoog oploopt. Dus dat je ook uh, veel werkt met airconditioning en dergelijke. Uh, dat werkt ook nog eens in het toeristenseizoen. Dus dat is heel vervelend. Dat is een van de pijlers van de Cypriotische economie. En tenslotte is het voor de watervoorziening heel belangrijk. Omdat Cyprus, uh, Cypriotisch drinkwater, wordt eigenlijk uit zee gehaald. En vervolgens met een zeer uh, ja, energiezwaar proces wordt dat ontzout. Uh, en dat kan niet als je geen energie hebt. Dus uh, dat leidt er allemaal toe dat de productiviteit op allerlei uh, manieren minder wordt op Cyprus. En dat is slecht voor de economie? Dat is zeer slecht. Ja. En dan ook nog de sociale instabiliteit, politieke problemen die er dan bij komen spelen. En dan wordt het ook lastiger om economische maatregelen te nemen om tekorten terug te dringen. En u noemde net ook de banken. Uh, hoe, hoe zitten die in de Griekse schuldencrisis? Nou, de bankaire sector op zich is, uh, is, is, heeft het redelijk goed gedaan. Die hebben de afgelopen jaren winsten gemaakt. En dat is best knap in, uh, in uh, postcrisisjaren. Maar uh, ze zijn wel sterk verwoven met de Griekse Banken. Om een voorbeeld te noemen, er zijn uh, uh, iets van 40% van de schulden die ze hebben uitstaan... Uh, is, is schulden die Grieken aan ze terug moeten betalen. Dus dat is, dat is, dat is fors. Dat maakt bankair, ze kwetsbaar? Zeker? Ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En heeft u enig idee hoeveel geld ze uit Europa nodig zouden hebben? Waar wordt rekening mee gehouden? Dat weet ik niet precies. Wat ik wel weet is dat die uh, centrale, om die weer op te bouwen, dat de schattingen voor geld dat daarvoor nodig is om, dat, om die weer op te kunnen zetten... dat dat tussen de 1 en een, een zeer hoge schatting, was 2 miljard, euh, zou zijn om die centrale weer op te bouwen. En dat valt uh, dat, reuze mee, toch? Dat valt reuze mee voor Europa. Ja, Voor Cyprus is het een behoorlijk bedrag, want dat betekent iets van 5 à 10 procent van hun bruto binnenlands product. Maar dat zou een, een bedrag kunnen zijn wat ze in Europa zouden kunnen lenen? Nou, in eerste instantie lijkt het daarop. Uh, ...hoewel met dit soort downgrades van rating agencies er ook toe leidt... ...dat schulden voor de, Griekse voor de Cypriotische overheid weer moeilijker te betalen zijn. Uh, en dat zou er dan wel weer toe kunnen leiden... ...dat ze ook echt op basis van hun eigen publieke financiën... ...aan zouden moeten kloppen bij steunfondsen. Mm -hmm. Maar in eerste instantie verwacht ik dat niet... ...en zal het ook zeker niet zo in de papieren lopen als, uh, als in het geval van Griekenland. Maar dan is het toch niet iets waar de markt zich echt zorgen over hoeft te maken? Niet op korte termijn, nee, nee. Maar op middellange termijn de financiële sector dat die zo verwoven is met Griekenland. Dat kan ertoe leiden dat uh, de Cypri uh, Cypriotische overheid moet inspelen daarop. En de bancaire sector van Cyprus is naar schatting zes tot negen keer zo groot als het bruto binnenlands product. En dat is dan weer te vergelijken met IJsland voordat het daar misging. Dus dat men zich zorgen maakt, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, zeker op middellange termijn. Maar op korte termijn lijkt het vooral ingegeven... door de problemen met die elektriciteitscentrale. Jeroen van IJzerlo, hoofdlandenrisico bij de Rabobank. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Getrouwen van president Karzai in Afghanistan... worden meer en meer het doelwit. Een nieuw offensief, een nieuwe tactiek, daar praten we zo meteen over. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene De Geest. Er staan maar twee files, alle twee kort. Op de A10, de ring van Amsterdam, voorknopend Koenplein, 3 kilometer. De andere kant op, op de A10, voorknopend de Nieuwe Meer 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De Verenigde Naties zijn vanmiddag begonnen met het brengen van noodhulp naar Somalië. Extreme droogte bedreigt zeker 10 miljoen mensen in de hoorn van Afrika. Ook in Noord-Kenia, waar de nomaden op de savanne eens een prachtig bestaan leiden. Afrika-correspondent Koert Lindner ging een dag op stap met La Roche, een jonge herder van het Samburu-volk. Na middernacht, het is donker op de savanne van Noord-Kenia. En de krijgers en de jonge meisjes... ze zijn de kraal uitgetrokken. En ze zingen. En ze springen. Maar is het leven nog wel zo mooi... bij de Samburu? Nee, nee, nee, nee, nee. Het is zes uh, uur... zes uur s ochtends. En La en ik worden wakker. En we hebben hier in... Uh, de hut van uh, Koeienstrond... hebben we een paar uur geslapen. Het is nu uh, zonsopgang. Uh, zons en... Uh, moeder maakt al thee. Het vuurtje, het vuurtje is aangestookt ge, en de, de geiten zijn al gemolken. En dat wordt onze maaltijd uh, vandaag. Wat gaan we doen uh, vandaag, Larousse? Hoe gaat het je Nini Leo? Vandaag gaat hij met uh, de geiten op stap. Op uh, weg naar de geiten komen we opeens vreemdelingen tegen met een heleboel kamelen die hier in een kleine poel met water. Uh, ...nu uh, te drinken krijgen... ...Een maand hebben deze vreemdelingen gelopen. Dit zijn mensen van de Rendielen. En die trekken nu Samburu-gebied binnen. Want hier heeft het nog een heel klein beetje geregend. Dus nu krijg je een heleboel nomadische groepen uit de wijde omgeving... ...die hier naartoe getrokken zijn. Een maand lopen is het ongeveer. Vandaar naar hier. In de hoop dat het vee in leven blijft. Na twee uur lopen door de beukende zon zijn we nu uh, aangekomen bij, uh, bij de geiten... met een kleine snuiter Weet zij altijd nog iets groens weg te halen in uh, kleine kuiltjes onder rotsen. Uh, Larousse, hoeveel geiten heb je nog? De helft van de geiten zijn sinds uh, de droogte overleden. Twee, tweeënhalf jaar geleden... Begon de droogte. En daar lijden we nu nog steeds uh, onder. Zijn er ook mensen doodgegaan door deze droogte? Ja, wat ja, ook. Ja. Ook zijn er mensen doodgegaan, hoeveel? Weet ik niet. Je hebt nog steeds een heleboel uh, geiten, hoewel de helft is doodgegaan. Waarom heb je ze niet verkocht? Er is wel een markt om uh, geiten te verkopen. En een halve dag hier vandaan uh, lopen. Maar er is geen slachthuis bijvoorbeeld. Dus we kunnen ons vee niet echt in. Uh, blikken bovendien, wat ik nu voor een geit krijg. Normaal krijg ik 30, 40 euro voor een geit. Nu krijg ik nog geen 5 euro. Of misschien zelf nog wel minder voor een geit. Dus waarom zou ik ze nu verkopen? Nou, dan gaan we nu maar weer terug uh, naar huis, naar uh, de Kraal. En misschien dat we daar op het einde van de dag de geiten terugzien. Aan het einde van de dag, als het vee de kraal binnenkomt... dan is het alsof de ziel van de nomade zich opent. De liefde voor zijn vee staat op zijn gezicht. Ook dat van La Roche, hoe mager het vee ook is. La Roes en Koort Lindeyer vanuit Noord-Kenia. Net nu de Amerikaanse troepen zich beginnen terug te trekken uit Afghanistan... worden belangrijke leiders daar om het leven gebracht. Een week of twee geleden de gouverneur van de zuidelijke provincie Kandahar. Vlak daarna een adviseur van president Karzai. En vanochtend de burgemeester van de stad Kandahar. Alle drie de aanslagen zijn opgeëist door de Taliban. Amerika heeft bij monden van de ambassadeur in Afghanistan... de aanslag van vanochtend scherp veroordeeld uh condemn in the strongest possible terms the assassination of another senior uh, Afghan government official uh another indication again of the um uh, I think both the challenges that uh Afghanistan faces but also the um uh, extraordinary resilience of the Afghan um uh, uh, government and people Zuid azië correspondent Lucas Waagmeester Lucas uh, dit is natuurlijk net wat de Amerikanen niet willen ja, je voelt het aan de woorden van die Amerikaanse ambassadeur Crocker. Hè? Hij zegt het nog, de buitengewone standvastigheid van de Amerikaanse regering, of Afrika, Afghaanse regering sorry, en het Afghaanse volk. Ja, het, het is bijna te mooi om waar te zijn. Ik denk dat hij daar vooral op hoopt op dit moment. Hè? Voor de Amerikanen is dit een heel vervelend scenario... Amerika is moe van die oorlog. De Amerikanen willen weg. En deze maand is een begin gemaakt met het sluiten van bases en, en, en de verantwoordelijkheden voor de veiligheid over te dragen... aan Afghaanse leger en politie. En dan nu dit, hè, weer in Kandahar, burgemeester Goulam Haidar Hamedi. Hij ontvangt een groep uh, boze burgers. Vanochtend wil met ze in gesprek. En een van die mannen blijkt een terrorist. En er zit een bom verwerkt in zijn tulband. En die gaat af. Nou ja, de Amerikanen willen een bestuur achterlaten van mensen... die op zijn minst de zaak een beetje onder controle hebben... Hebben. En deze moorden zijn precies op die mensen gericht. Het destabiliseert de zaak. Het maakt het voor de NAVO en voor Amerika natuurlijk erg lastig... om op deze manier het land te verlaten. Want Karzai, de president, wil ook graag laten zien... dat Afghanistan op eigen benen kan staan. Um, de vraag is natuurlijk... houdt hij in de provincies voldoende vertrouwelingen over? Nou, inderdaad. Ja, inderdaad. in het zuiden begint dat echt een lastig verhaal te worden. Hè. In Kandahar, dat is de kern voor stabiliteit in het zuiden. Uh, de tweede stad van het land ligt er. Het is de bakermat van de Taliban. Uh, en zij hebben met die moord op, op uh, Ahmad Wali Karzai, die broer van de Karzai... Uh, twee weken geleden al uh, uh, een hele strategisch handige zet gedaan eigenlijk. Hè. Het is nu echt een beetje paniek in die provincie. Want niemand zal in staat zijn, wordt er gezegd, om de invloed die deze man daar had... en de macht die hij uitstraalde naar alle stammen en groepen in Kandahar... Uh, te vervangen. Een moord dus die leidde onmiddellijk tot een machtsvacuüm. De burgemeester van Kandahar die vandaag dus werd vermoord. Die stond op de shortlist. Werd gezien als iemand die wellicht die macht zou kunnen overnemen. Uh, dus met die moord van vandaag wordt dat machtsvacuüm alleen nog maar vergroot. Dus ja, houdt Karzijn nog mensen over uh, van de zes aanslagen op hooggeplaatste Afghanen. Uh, die sinds begin dit jaar zijn gepleegd, zijn er vier gepleegd in Kandahar. Allemaal strategisch goed uitgekiende moorden, zou je kunnen zeggen... Uh, die het werk voor president Karzai zeker in Kandahar... inderdaad uh, ja, erg lastig maken op dit moment. En Karzai zal ongetwijfeld elke dag voor zijn eigen leven vrezen in dat land. Uh, toch, denk ik, als jij zegt, zijn zulke goed uitgevoerde aanslagen... zal hij hier misschien wel nog iets meer van wakker liggen de laatste tijd? Ja... Ja, ik, ik denk dat president Karzai heel goed beseft wie in dit spel de hoofdprijs is, hè, er is een griezelige, griezelige vergelijking ook te trekken tussen die drie uh, moorden van de afgelopen twee weken. De drie mannen kwamen allemaal binnen de muren uh, van de door hen zelf opgetrokken beveiligingshaag kwamen ze om, hè, neergeschoten door een eigen bewaker. Uh, een brute, niets ontziende inval in een, in een zwaar bewaakt woonhuis. En dan nu dus uh, een zelfmoordenaar die, die erin slaagt een gemeentehuis binnen te dringen. En op de lip van de burgemeester een tulband uh, tot ontploffing te brengen. Dus ja, hoe hoe verdedig je je tegen zoiets? Hoe verdedig je je tegen je eigen mensen? Uh, voor president Karzai uh, moet dat echt geen prettig idee zijn. Hij verliest ondertussen ook gewoon nog natuurlijk dierbaren. Uh, en hij moet uh, tegelijk proberen een eenheid te smeden van het land... wat al zo lang geen eenheid is. Dus ja, ik denk inderdaad, uh, president van Afghanistan... het was al geen benijdenswaardige baan, zullen we maar zeggen. Uh, maar de laatste weken kun je je voorstellen... dat het er ook nog een stuk angstiger op geworden is. Lucas Waagmeester.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 700 geiten hadden jullie vroeger. Nee, 1200 zelfs bijna. Nee, 1200 geiten hadden wij vroeger voor te melken. Ja, dat klopt. Nou, die 1200 geiten die zijn bijna allemaal geruimd. Meer dan een jaar geleden, rondgeroten. Diep in het hart nog steeds een beetje geitenboer, hè? Ja, goed. Mijn vader heeft ook geiten gemolken en daarvoor koeien. Je bent toch iemand die graag met dieren werkt en graag doet melken en melk produceren doet. En goed, en uiteindelijk is het nood van anders. Ja, en zo was het ruim een jaar geleden ook hier in het prachtige Limburgse Voerendaal afgelopen met de geiten en moesten jullie bedenken... hoe het verder moest met het bedrijf? Ja, dat klopt. We moesten in ieder geval gaan kijken... wat, wat gaan, gaan we doen, hè? Maar Eén lief... ding liep door. Ja, goed, de zorgboerderij en de vakantiewoning... dat liep sowieso door. Jullie hebben hier een, een vakantieverblijf waar mensen in kunnen zitten... en ook een zorgboerderij. Ja, wij hebben een groepsaccommodatie voor 14 personen. Zeg maar vrij luxe. En we hebben een zorgboerderij voor een 10 personen zoiets per dag. Zowel door de week als in het weekend. En jullie bedachten dus ook, van ja dat verhoudt zich niet met die Q-koorts. Want mensen kunnen ook uh, Q-koorts krijgen. Ja, dat klopt. Mirella Low, toen zijn het uh, kalveren geworden. Ja, inderdaad. Toen zijn het kalveren geworden. Is het nou heel erg veranderd daardoor hier op het bedrijf? Uh, op zich niet. Uh, er is wel uh, minder uh, bedrijvigheid bedrijf bijvoorbeeld melken. Dat hoeven we niet meer te doen. Uh, we hebben geen kleine lammetjes meer wat we gewend waren. We hebben wel kleine kalfjes, maar die worden ook wel groot. Maar betreft de rest van de activiteiten van onze hulleboeren is er eigenlijk weinig veranderd. Het bedrijf draait gewoon door en dat vinden de mensen die hier op vakantie komen natuurlijk ook leuk. Ja, super. Een boerderij en dieren is hartstikke leuk voor kleine kinderen. Zullen we eens gaan kijken? Ja, heel okay. goed. goed. Uh, we lopen nou naar de kantine. En daar uh, dat is hey. eigenlijk de plek waar de hulleboeren van ons bij elkaar komen... het morgens en ook het middags lunchen. U zegt hulpboeren, want het is wel de bedoeling dat de mensen mee. Precies, zij vinden het ook hartstikke leuk om een boer genoemd te worden. Ron is natuurlijk de echte boer en zij zijn de hulpboer. Vandaar de hulpboeren. We gaan even naar binnen. Nou, er zitten hier een heleboel hulpboeren. Hallo. Zag ik even hallo. Hallo allemaal. Zijn, zijn jullie allemaal hulpboeren? Ja. Ja, oh, en wat zijn jullie nou aan het doen? Jullie zijn ja. spersiebonen aan het. Uh, hoort dat ook bij, uh, bij het werk? Uh... Ja, we hebben een klein uh, gedeelte tuin. Uh, uh, voor onze hulleboeren. Uh, uh, ze zijn nu uh, inderdaad uh, de boontjes schoon aan het maken. Ja. Heel goed. Nou, veel succes allemaal. Zet hem op. Jullie? Goed zo. Mooi ja, <laughs> ja. uh, <houding> zo. <houding> ja. ja, bewoners van, uh, van de zorgboerderij. Uh, wij komen geloof ik allemaal van een instelling ergens in het midden van het land. Maar dat ja. wist dat natuurlijk. Ja. En zo draait het bedrijf dus niet alleen op kalveren. Maar ook nog op die andere activiteiten. Ja, wij hebben ook nevenactiviteiten En dat is dus de zorg en de vakantiewoning. En, dan en hoe naart. gaat het daarmee? Ja, op zich draait dat gewoon goed. Wij zijn er heel erg tevreden over. Wij doen het ook heel graag. En het is gewoon leuk om met die mensen te werken. En hoe verhoudt zich dat nou zeg maar, de inkomsten van het bedrijf, de kalveren en, en de zorg? Kan je, kan je daar iets over zeggen? Vroeger was eigenlijk de geitentak de hoofd, eh, hoofdinkomen. En nu is het een beetje 50-50 eigenlijk. 50 -50. Dus eh, het gaat heeft zich helemaal verdeeld. Dat merken we ook in het werk in de kalveren. Maar uiteindelijk, eh, ja goed, eh, daardoor hebben we ook wat andere takken nog opgestart. Dus we zijn dus er ook al een vleesspecialist geworden in het dorpje Ubersberg. Sinds kort ook nog een winkel dus waar het vlees eh, verkocht wordt. En zo heb je ineens al drie Activiteiten in het bedrijf? Ja, we hebben drie activiteiten. We hebben nu helemaal Mes snijdt aan drie kanten. Ja, ja <laughs> ontsmaatsmalig. Ja. Ja. Ja. wel. ik. Niet. Heel bijzonder mes. Ja, je moet wat bijzonders hebben. En zo zijn jullie toch heel goed uit de Q-coortscrisis vandaan gekomen? Gelukkig wel, ja. We, kunnen nou, we hebben een nieuwe start gemaakt en we zijn ook heel positief. En uh, we doen het natuurlijk niet alleen voor onszelf, maar ook voor ons bedrijf, maar ook voor onze cliënten. Want die komen gewoon uh, dag in en dag uit heel graag naar de boerderij. Hartstikke leuk. Nou, nog een ietsje meer zonder bij. Maar ja. Ja. Je kunt ook niet alles wensen, hè? Nee, je kunt niet alles wensen. Maar barbecue weer is natuurlijk altijd goed van Slager, hè? Goeie zaken. Ja, ik hoop het. Het verhaal van Ron Groten uit het Limburgse Voerendaal. Morgen dan is er een nieuwe aflevering van de Radioroute. Ook dan met Marco Robin Visser.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 Een oproepkracht met een beperkt urencontract... moet voor elke keer dat hij werkt voor minstens drie uur uitbetaald krijgen. Ook al werkt hij maar een kwartier. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald... in een zaak van een vrouwelijke taxichauffeur. Zij werd alleen voor haar netto-werktijd uitbetaald. En het aantal vermisten na de aanslagen in Noorwegen... is naar beneden bijgesteld. Tot vanochtend was er sprake van vier of vijf vermisten. Nu is het er nog één. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Onder de doden van de aanslagen is zeker één buitenlandse. Het is een Deense vrouw van 43 die als EHBO'er werkte op Utoja. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Met name in de oostelijke helft van het land trekken er buien over... die soms zo langzaam gaan dat ze voor behoorlijk wat regen kunnen zorgen. Ook geldt voor de hele oostelijke helft van Nederland een waarschuwing voor onweer. Vannacht is het overal zo goed als droog op een enkele bui na. Het koelt af naar 13 graden en op veel plaatsen ontstaat er mist... Morgen begint de dag op veel plaatsen ook wisselend bewolkt, maar droog. In de middag en avond toenemende kans op regen of en en, uh, enkele regen- of onweersbuien... met name in het midden en zuiden van het land. Het wordt zo'n 22 graden. In richting het weekend wordt het droger, maar ook dan is het wisselend bewolkt... en de temperatuur blijft rond 20 graden schommelen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 15 kilometer file. Het meeste daarvan is niet veel langer dan een kilometer of twee. Er zijn twee uitzonderingen. Op de ring van Amsterdam de A10 voor knooppunt Nieuwe Meer, 4 kilometer. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Schiedam en Knoop-Interberichtseplein, ook 4. Verder een bericht van de spoorwegen. De politie heeft namelijk het treinverkeer van en naar Tilburg stilgelegd. Treinreizigers moeten rekening houden met ruim een uur vertraging. Opruimfinale bij Expert. En alle.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 5 minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Volgend jaar om deze tijd zullen wij het hebben over de Olympische Spelen. Want dan zullen de Nederlandse sporters vol verwachting de openingsceremonie van de Spelen in Londen bijwonen. Het technisch directeur van NOC NSF, Maurits Hendricks, is bij de zwemkampioenschappen in Shanghai in China. En hij gaf daar een jaar voorafgaand aan de Spelen een persconferentie erover. Dag meneer Hendricks. Goedemorgen. U uh, liet vandaag weten dat vandaag over één jaar, op 27 juli... Uh, niet per se alle Nederlandse deelnemers aan de Spelen in Londen hoeven te zijn. Nee, dat is de dag van de openingsceremonie. En uh, het is van belang dat ze er zijn als ze hun wedstrijden uh, moeten doen... En um, samen met de coaches in Nederland hebben we eens gekeken wat kunnen we nou doen om van de dichtbijheid van Londen, het feit dat die Spelen nu eens een keer weer heel dichtbij zijn, daar een voordeel van te maken. En een van de dingen die ik daar besloten heb is dat uh, de coaches in overleg met de atleten zelf kunnen bepalen wanneer ze aanreizen. Um, ...waarbij het dan wel zo is dat we ervan uitgaan dat ze drie dagen voor, het begin, uh, voor hun begin, dus al voordat hun wedstrijd begint, ook in het Olympisch dorp aanwezig zijn. Want is het zo dat dat rondhangen in het Olympisch dorp, terwijl je nog lang niet aan de beurt bent, dat dat niet goed is uh, voor de prestaties bij sommigen? Dat kan, dat, dat maakt natuurlijk heel erg per, per sport uit. Um, ze zijn Tot het allerlaatste moment zijn ze bezig met puntjes op de i te zetten uh, en hun eigen trainingsprogramma te doen... Sommigen vinden het prettig om zo lang mogelijk in hun thuissituatie te trainen. Anderen gaan naar een trainingskamp. Maar het is in ieder geval mooi dat we ze uh, ja, helemaal die, uh, dat programma aan kunnen bieden... wat voor hun individueel het, uh, het beste is. En aan die puntjes op de i uh, zijn ze nu natuurlijk nog lang niet toe. Uh, ze zijn nog volop bezig zich ook te kwalificeren. Kunt u nu een jaar van tevoren zeggen of u tevreden bent of niet in het algemeen? Of sporters op koers liggen? Ik denk dat we als Nederland uh, uh, op de Goede weg zijn. We hebben na Beijing hebben we eens goed gekeken wat er, wat er zo al moest gebeuren. Nou, daarin is een kwaliteitsslag gemaakt in de, de, de topsportprogramma's in Nederland. Er zijn veel uh, fulltime coaches aangesteld. Inmiddels zijn dat er bijna 100. De meeste grote sportbonden in Nederland hebben een technisch directeur gekregen. En we hebben ook eens gekeken naar de situatie van de sporters zelf. Daar kwam uit de, de evaluatie van Beijing naar voren dat daar toch uh, echt wel een andere stap gemaakt moest worden... En het stipendium, zoals dat dan heet, de, vergoeding voor, de maandelijkse vergoeding voor sporters... waardoor ze uh, zoveel kunnen trainen, die wordt aangepast. en, en Die wordt variabel gemaakt, zodat oudere en ervaren sporters... een betere vergoeding per maand krijgen. En als u, want u bent nu in Shanghai, naar het uh, zwemmen kijkt... was natuurlijk mooi succes bij de estafette. Vandaag uh, weer een mindere zevende plek voor Femke Heemskerk op de 200 meter. Uh, hoe beoordeelt u het, het zwemmen op dit moment van Nederland? Nou, ik denk dat je daar, dat zwemmen een voorbeeld is, uh, maar ook wel gelukkig iets, uh, wat we, een beweging die we in meerdere sporten zien. Uh, het is er ons natuurlijk allemaal uh, aangelegen om zoveel mogelijk sporters straks in Londen te hebben die ook echt een kans maken op een medaille. En uh, dan zie je dat uh, bijvoorbeeld bij een sport als zwemmen, ja, gelukkig ook langzamerhand op andere afstanden dan alleen de succesvolle estafette, hè, de 4x100... Nederlandse zwemmers aan finales meedoen en kansen hebben op medailles. Nou, dat zien we in meerdere zeg maar, traditioneel succesvolle Nederlandse sporten. En bovendien zien we dat er een aantal sporten bij komen... die ook in de buurt van podium komen. En kunt u als u nou één sport mag kiezen, één sport uitkiezen... waar u het meest van verwacht qua medailles? Nou, dat is er niet één. We hebben in Nederland, als je kijkt naar de laatste drie spelen, hebben we zeven sporten die, uh, ja, die eigenlijk voor het gros van de medailles zorgen. Zwemmen, judo, uh, zeilen, wielrennen, uh, uh, uh, paardrijden, hockey. Dat, dat zijn, dat zijn sporten waar wij met Nederland heel erg goed in zijn, waar we medailles uh, in halen. En waar uh, op dit moment hard aan gewerkt wordt in de laatste jaren hard aan gewerkt wordt, is om te kijken of we binnen die sporten er meer kunnen halen. Dus kunnen we met meer roeiboten en met meer zeilboten uh, in de finales komen? Zijn er meer afstanden in het zwemmen waar we, waar we succesvol kunnen zijn? Daar wordt hard aan gewerkt. En is er ook nog een andere sport in dat rijtje waarvan u zegt let op volgende zomer? Daar gaat het ook gebeuren? Nou, Het is natuurlijk voor Nederland prachtig om te zien dat, uh, dat mondiaal hele grote sporters, zoals bijvoorbeeld atletiek, dat we daar um, ook langzamerhand in de buurt van het podium komen. En wat te denken van, van turnen, uh, daar hebben we Nederlandse sporters gezien die uh, op wereldkampioenschappen inmiddels ook medailles winnen. Een sport waar we nog nooit wat gewonnen hebben, een hele nieuwe sport zoals BMX, uh, heeft ook al laten zien dat, uh, dat daar uh, jongens heel, heel hard kunnen fietsen. En ja, dat zijn misschien wel de sporten die, uh, die voor een verrassing kunnen zorgen in, uh, in Londen. Dat gaan wij uh, volgend jaar zien. Meneer Hendricks, nog een jaar. Ik zou zeggen succes komend jaar. Maar we spreken elkaar wellicht nog. Heel hartelijk dank. Maurits Hendricks was dat dus vanuit Shanghai. In de Spaanse hoofdstad Madrid werd het Puerta del Solplein afgelopen mei wereldnieuws. Toen zag je gefrustreerde jongeren daar een tentenkamp opslaan. Ze zijn er uiteindelijk weken gebleven. Het plein werd het symbool van protesten tegen de economische crisis... en de uitzichtloze situatie van veel jongeren in Spanje. Dat tentenkamp is er niet meer, maar de protesten zijn er nog wel. Gisteravond begonnen tientallen jongeren in Madrid een mars... Helemaal naar Brussel, de hoofdstad van Europa natuurlijk. Correspondent Rob Zoutberg liep een stukje mee. Hoy somos 41, creo. 41. Wat begon als een protest op Puerta del Sol twee maanden geleden... eindigt hier twee maanden later langs de snelweg onderweg naar Burgos. 41 mensen onderweg, onderweg met spandoeken onderweg met fietsen, onderweg met vlaggen. Primero, vamos a pasar por París. El queremos estar 17 de septiembre. 17 september Brussel, maar het eerste grote doel is nu Parijs. Habrá compañeros de otras marchas que han salido ya antes, Die 17 september komen jongeren uit heel Europa naar Brussel. Zodra dan zijn ze aangekomen, is dan een grote protestdag wereldwijd georganiseerd onder het inmiddels bekende motto, echte democratie, nu, nou ah, goed, daar komen we allemaal bij elkaar straks, straks, en dan is het dus 17 september. Een van de meisjes die hier in de brandende zon langs de snelweg loopt... zegt dat ja, het is toch een historische kans is om deze tocht te gaan maken. Je zal zien dat zo'n gelegenheid zich niet zo snel meer voordoet. Ik heb me ha sorprendido, want ik denk dat met de situatie... Ik zie het bijna als iets normaals, iets wat wel had moeten gebeuren in Spanje. Een beweging die eindelijk op zou staan om zich te verzetten tegen de economische situatie. De situatie van werkloosheid en uitzichtloosheid waarin veel jongeren zich bevinden. Ik hoop dat... Een van die jongens die helemaal achteraan, als laatste in de rij aan de stoet meeloopt, heeft een grote grijns op zijn gezicht en zegt: stel je nou eens voor, stel je nou eens voor dat deze stoet nog gaat aangroeien, dat we misschien wel met duizend mensen zullen eindigen, duizend mensen die deze tocht gaan maken, die uiteindelijk het doel bereiken. Het is een droom voor mij en dat kan je in geen waarde uitdrukken wat dat zou betekenen. En caminando juntos por un motivo global no tiene precio. Maar zover is het dus nog lang niet. net even op de GPS gekeken of op dit punt nog 1567 kilometer te gaan. We gaan uh, zo meteen praten over, uh, even kijken waar we zo meteen over gaan praten... over het gratis weggeven van spelletjes voor de mobiele telefoon. Hoe dat, zo meteen, uh, hoe dat zit, hoort u zo. Um, en nu hebben wij contact, sorry even voor de verwarring... Uh, met Helene Geest bij de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij Breda op de A58 van Breda naar Tilburg. Het levert een file op van 6 kilometer tussen Ulverhout en Geelsen. De linkerrijstrook is daar ook dicht... En verder uh, nog een belangrijk uh, treinbericht... want het, verkeer rond Tilburg, het treinverkeer rond Tilburg ligt, uh, is uh, stilgelegd door de politie. Uh, er is daar een verdacht pakketje gevonden... en reizigers moeten rekening houden met ruim een uur vertraging. Dit is het LOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Dit is het uh, deuntje van Smurfs Village. Dat is een populair gratis spel voor de iPhone... Games voor de mobiele telefoon zijn het afgelopen jaar flink in prijs gezakt. Een spel is nu gemiddeld zo'n een derde goedkoper dan vorig jaar. En soms, zoals dit Smurfs Village, zijn ze gratis. Dat betekent niet dat de makers er minder aan verdienen. Hendrik Koekoek van het Nederlands bedrijf Distimo heeft de markt voor de mobiele games geanalyseerd. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Op wat voor manier verdienen de makers er toch nog aan? Uh, ja, nou, de prijs is uh, dus uh, gedaald. Maar uh, met uh, gratis apps uh, wordt inmiddels uh, meer, heel veel geld verdiend. Uh, dat kan door middel van uh, extra aankopen binnen de gratis app. En hoe, hoe zit dat dan bijvoorbeeld bij Smurfs Village? Op wat voor manier verdienen ze eraan? Uh, bij Smurfs Village uh, nou, is het dus de bedoeling dat je, uh, dat je een uh, Smurfs-dorp bouwt. En je kan daar eigenlijk uh, virtueel geld kopen met echt geld. En met dat virtuele geld kan je dan weer... Uh, je dorpje opbouwen. En daar, uh, daar wordt uh, inmiddels uh, goed geld aan mee verdiend. Over wat voor bedragen heb je het dan? Uh, nou, de bedragen, dat weten uh, dat, dat we niet precies. Maar het is in elk geval. De, de, de, meer dan de, de helft van de, van de meeste opbrengende apps zijn inmiddels. Uh, ja, dat zijn in eerste instantie gratis apps. En uh, ja, die verstoten dus uh, de gewone apps waar je normaal voor moet betalen van, uh, van, de, van de eerste plek. Ja, en het is uh, lucratiever dan een eenmalige prijs bij aanschaf? Uh, ja, inderdaad. Voor een, uh, voor een, voor een aantal apps, uh, zeker van die apps met, uh, met virtueel geld, is het een, uh, is een heel goed uh, businessmodel. En dan gaan mensen via de creditcard uh, dus dingen kopen en, en betalen alsnog voor een gratis spelletje op die manier? Ja, inderdaad. Uh, ze, ze kunnen, ze, je, je creditcard is gekoppeld aan je account. En uh, nou ja, met één druk op de knop uh, heb je zo 1, uh, 10 of 100 uh, euro uitgegeven. En richten die spellen zich daarmee op volwassenen of ook op kinderen? En hopen ze dat de kinderen even de creditcard van papa en mama erbij halen? Um, nou, dat, dat is eigenlijk uh, beide. Uh, zoiets als uh, Smurf Village, uh, dat is uh, nou ja, meer op uh, echt uh, jonge kinderen gericht. Uh, waardoor uh, er is ook wel wat uh, kritiek opgekomen... dat kinderen heel makkelijk uh, aankopen uh, konden doen uh, in dat spel. Maar ze hebben, die, uh, ze, hebben, ze hebben inmiddels wat dingen aangepast... zodat je altijd, bijvoorbeeld dat je altijd je wachtwoord uh, in moet vullen... voordat je een aankoop kan doen. Dus uh, dat kinderen minder makkelijk geld uit kunnen geven... Uh, maar er zijn ook spellen zoals bijvoorbeeld uh, IMobsters of zo, wat net op wat meer uh, nou ja, wat oudere, oudere, nou ja, wel jongeren nog, denk ik. En, maar wel wat oudere richt? Ja, ik ben er totaal niet in, in thuis, dat kunt u wellicht ook wel horen. Uh, Hebt tenminste nog nooit zo'n spelletje gekocht of, of aangeschaft. Vindt u dat de voorlichting voldoende is als je zo'n Smurf Village bijvoorbeeld koopt? Dat je weet dat je op een gegeven moment uh, eventueel wel moet betalen? Um, nou ja, Smurfs Village uh, is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Want uh, die, uh, die waren eerst. Uh, hebben ze daar redelijk veel kritiek ook in de media over gekregen? Dat je zo makkelijk aankoop kon doen. Nou, inmiddels heeft uh, Apple heeft dus uh, gezorgd dat je altijd je wachtwoord in moet vullen. En ze hebben zelf. Uh, hebben ze nu een, uh, na, gewoon in hun omschrijving. Uh, de eerste regel staat een waarschuwing: dat, uh, ja, dat je met echt geld uh, virtueel geld moet kopen. Dus er staan wel waarschuwingen op. Maar. Nog voordat je het aankoopt? Ja, dat, is, dat is voordat je het aankoopt in dit geval. Ah ja, goed. Nou, en, en je ziet het bij mobiele telefoons? Je, je ziet het ook bij, bij computers, uh, bij spelletjes op de computer? Um, ja, in principe wel. Bijvoorbeeld, je hebt nu Farmville op de, op de iPhone bijvoorbeeld. Maar dat was er al eerder op, op de PC gewoon. Via, via Facebook kon je dat spelen. En daar kon je, daar kon je ook veel geld aan veel geld uitgeven door. Uh, door dingen te kopen in dat spel. Dus, dus het, is, uh, het is geen uh, nieuw concept per se van, uh, van de iPhone. Hendrik Koekoek van het Nederlandse bedrijf Distimo. Dank. Ja, graag Dag. Dan gaan we naar Zwitserland. In veel landen is het nog taboe, maar in Zwitserland is het dagelijkse praktijk... hulp bij zelfdoding. Er zijn zelfs organisaties die mensen uit andere landen helpen... als ze ongeneeslijk ziek zijn. Bijvoorbeeld. In de serie Zwitserland van correspondent Wouter Meijer... vandaag een recht dat de Zwitsers koesteren, ondanks kritiek van buurlanden. Het recht dus door zelf een einde aan te maken. Een mooie tuin met een rots waar water uitkomt... dat stroomt dan door de kiezels naar een vijver toe. Vanuit de tuinstoels zie je vissen en waterledies. Het is een ideale tuin, maar mensen komen hier om te sterven. Ongeveer honderd buitenlanders per jaar worden hier geholpen om er een eind aan te maken. Het is er een oorlog? En dat is heel belangrijk. es er zijn mensen die naar ons komen die zeggen... ik wil eigenlijk hier draußen in het garten sterven. En dat is alles mogelijk. Ludwig Spinelli is voorzitter van de vereniging Dignitas. Die zegt, het is een oase met grote planten beschermd tegen de inkijk. En het is zo prettig dat mensen ook willen zeggen... ik wil in de tuin sterven. En dat kan. Het huis is niet groot, het is vrolijk blauw geschilderd. Het lijkt eigenlijk vooral op een vakantiehuis. En dat is bewust zo ingericht, zegt Minelli, met gekleurde meubels en schilderijen en kleedjes. De Zwitsers die kunnen thuis begeleid worden. En voor buitenlanders is dit huis. Want een hotelkamer of zo, dat vinden ze te onpersoonlijk. Uh, man zal zich hier voelen. En in de regel is het ook zo dat die mensen die ons opzoeken... om hun leven te beenden, eerst eenmaal vrolijk zijn dat ze hier zijn... Hier kunnen ze zich op hun gemak voelen en vaak zijn ze opgelucht dat ze eindelijk hier zijn. En hoe lang blijven mensen dan? Een paar uur of dagen? Dat is het Er zijn mensen die rasch hun leven beenden. Sommigen willen zo snel mogelijk sterven en anderen nemen eventjes de tijd. En ze mogen het zelf bepalen. Het huis is nu even niet bezet, dus daarom kunnen we er samen doorheen lopen. Dat zou anders natuurlijk niet kunnen. Wann was nun geschehen sollt und wie es geschieht. En wie geschieht het en wo? Also, beispielsweise bijvoorbeeld, wenn jemand iemand zich uh, hier op een Pflegebett legen wil... ...kan hij dat uh, middel op het Pflegebett einnehmen. Hij kan ook, ik zei hij dat Ja, een tuinstoel, dat is een mogelijkheid. Of je kan in bed gaan liggen of hier op een leunstoel. hebben je een Gartenliege, die man in een garten schieben kan... ...zo so kunnen we jeden wunsch praktischer erfüllen. We rühren es an. Is een witjes pulver. We rühren es an. 15 gram in 50 of 60 milliliter water. We gebruiken natriumpentobarbital. Dat is een wit poeder. 15 gram wordt opgelost in 50 of 60 milliliter water. Als de klant er klaar voor is, dan kan hij het drinken. Of als iemand te zwak is, kan het via een pomp of een infuus. Hij moet het altijd zelf doen. Wij mogen wettelijk alles doen om het voor te bereiden, maar de laatste handeling moet degene die wil gaan zelf doen. Degene die wil gaan, die noemt het consequent zo. Die mensen zijn meestal ernstig ziek, ze zien geen kans op genezing. Ze moeten dan lid worden van de vereniging Dignitas... en een Zwitserse arts moet bevestigen dat de patiënt geholpen mag worden. En pas dan krijgt Dignitas een dosis van het dodelijke poeder. De hele procedure kost ongeveer 7000 euro... inclusief transport naar het land van herkomst of een crematie hier in Zurich. Nou, was er in het voorjaar een referendum georganiseerd door christelijke groepen die hier tegen zijn. En een ander voorstel om het alleen voor Zwitsers toe te staan. Om te voorkomen dat mensen uit Duitsland en Engeland hier komen om te overlijden. Dat referendum heeft u met vlag en wimpel gewonnen. 85% stemde tegen dat verbod. Ik had niks anders verwacht. Er zijn eerder ook al referenda over geweest. Je ziet dat er veel steun is voor onze aanpak. En dat men ook niet gevoelig is voor het verwijt dat er een soort euthanasiet ontstaat. Het is zijn entscheidung. En ik draag die met, omdat ik zijn zelfbestimmingsrecht achte en respecteer... Want toch Het is ieders vrije keuze, zegt Minelli. En het enige wat ik wil, is mensen helpen om gebruik te maken van hun recht op zelfbeschikking. De vrijheid van de burger staat centraal in Zwitserland. De staat moet de mensen niet te veel voorschrijven of verbieden. En daar help ik de mensen bij. Wouter Meijer vanuit Zwitserland. Ook morgen hoort u hem van die plek. Het NOS Radio En Journal Media Overzicht. Freddy Van de kranten beginnen langzamerhand weer andere zaken op de voorpagina te plaatsen dan de aanslagen in Noorwegen. Leeuwarden Courant bijvoorbeeld schrijft over de positie van oproepkrachten. Een oproepkracht heeft recht op minimaal drie uur loon als hij wordt ingeschakeld. Dat is het gevolg van een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. De uitspraak zal overal gevolgen hebben waar met kleine oproepcontracten wordt gewerkt, zegt de FNV. Dat zijn bijvoorbeeld het openbaar vervoer, supermarkten, de horeca en de zorg. Het reformatorisch dagblad beschrijft in de opening hoe de onzekerheid over de Amerikaanse overheidsfinanciën is toegenomen. Doordat de stemming over een bezuinigingsplan afgelopen nacht is uitgesteld. Dat gebeurde omdat de bezuinigingen bij nader rekenen minder op zouden brengen dan gedacht. Er wordt nu naastig gezocht naar nieuwe bezuinigingen. Maar verder toch nog wel veel Noorwegen. Bijna de hele voorpagina van het NRC Handelsblad wordt in beslag genomen... door een foto van de Noorse kroonprins Hakon. in kleermaker zit op de grond in de moskee... van de wereldislamitische Missie in Oslo. De krant meldt dat het onderzoek naar aanleiding van de aanslagen... zich voorlopig richt op Engeland, Tsjechië en Polen. Daar is gisteren een aanhouding verricht. Een eigenaar van een bedrijf in chemicaliën is opgepakt. Dat bedrijf zou chemicaliën hebben geleverd... die gebruikt zijn bij de aanslagen. De ochtendkranten melden al dat de advocaat van de Noorse moordenaar Breivik... er niets voor voelt om hem te verdedigen. Volgens de advocaat is Breivik krankzinnig. De Belgische krant De Morgen weet hoe dat komt. Hoe het gebrek aan seks Breivik gek maakte, luidt de kop op de site. Ja, de advocaat Ger Liepenstad gaf ook een interview aan persbureau EP. Hij zegt dat Breivik tijdens de schietpartij op Utoya onder invloed van drugs was. Hij gebruikte drugs zodat hij tijdens de aanval sterk, wakker en efficiënt te werk kon gaan, citeert EP. Breivik handelde bij de aanslagen van vrijdag alleen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij deel uitmaakt van een extreem netwerk, volgens het hoofd van de Noorse inlichtingendienst Christiansen. Parol schrijft op de voorpagina dat Christiansen tegen de BBC heeft gezegd dat niet zo op wijst dat Breivik contact onderhield met andere cellen. En ze zei ook: 'His lawyer is not a psychologist or a psychiatrist, neither am I, but I have been a defense lawyer before.' and in my opinion this is a clearly sane person because he's been too focused for too long and this person in addition is a total evil. Het hoofd van de Noorse inlichtingendienst gelooft dus niet... dat Breivik geestelijk niet in orde is, zoals een advocaat zegt. En zij noemt hem door en door slecht. NRC Handelsblad schrijft dat de Noorse premier Stoltenberg... vandaag heeft gezegd dat Noorwegen niet geïntimideerd is... door de aanslagen van de afgelopen vrijdag. En dat de Noorse burgers terug zullen vechten met meer democratie. Dat kon je hier ook al horen. Dat hij zei dat de Nooren zichzelf zullen verdedigen... door te tonen dat ze niet bang zijn voor geweld... en door op grotere schaal deel te nemen aan de politiek.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 Storing van het KPN-netwerk rijden de metro's op alle lijnen helaas niet. Maar zo was het wel. Omdat de metrobestuurders niet met de verkeersleiding konden communiceren... vond Rotterdam het te gevaarlijk om de metro te laten rijden. En die storing bij KPN staat ook nog voor op het Reformatorisch Dagblad... en in de meeste andere kranten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat nu de communicatiestoring... in de regio Rotterdam onderzoeken. En het parool maakt tot slot nog melding van een dappere poging... van het CDA in Amsterdam... Die partij wil dat de politie een bestand aanlegt waarin het werk van graffiti-spuiters wordt opgeslagen. De opsporing moet worden geïntensiveerd, vindt de partij. Tussen drie en vijf s'nachts moeten er speciale handhavers worden ingezet. Sterker nog, het CDA in Amsterdam wil dat de burgemeester de bestrijding en het opsporen van graffiti-spuiters tot prioriteit maakt van zijn veiligheidsbeleid. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen, aandacht voor de gemeente Vaals. De wethouder daar, Kompier, die wil niet langer Europese burgers in zijn gemeente die geen werk hebben. En hoe hij die, die wil weren, dat gaat hij u zo meteen uitleggen. Tot zo.